1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Oppositie in de Tweede Kamer eist meer uitleg van Wekers. Israël voert een aanval uit op Syrisch grondgebied. En vandaag start de ronde van Italië.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 Ik vond het natuurlijk heel onzorgvuldig dat we allemaal wel bij een Vandaag konden horen wat de staatssecretaris vond. Maar dat we ook daarna nog weer bijna acht uur op die brief hebben moeten wachten. Maar daar heeft nu de staatssecretaris zijn verontschuldigingen voor aangeboden. Dat vond ik ook terecht. En dan kunnen we nu wat mij betreft weer over naar de zaak zelf. Want die is ernstig genoeg, een miljardenfraude met toeslagen. Ik ben echt geschrokken. 280 grote fraudezaken, meldt staatssecretaris Wekers. Waarvan meer dan 180 de laatste anderhalf jaar. En ja, dat roept natuurlijk echt vragen op... waarom de staatssecretaris tot nu toe wel pleisters heeft geplakt... maar die fraude niet fundamenteel heeft aangepakt. Ook SP-Kamerlid Arnold Merkies vindt dat de staatssecretaris laks heeft gereageerd. En hij vindt het uiterst merkwaardig dat minister Ascher van Sociale Zaken... weken eerder van de fraude wist dan wekers. Nou, het schetst een onthutsend beeld dat een ministerie blijkbaar uh, van niks wist... helemaal geen signalen oppakte... En uh, ook een minister die pas vlak voor de uitzending van Brandpunt wist over een zo grootschalige fraude. Maar allerlei diensten van het ministerie van Financiën en ook van andere ministeries blijken ook wel met die zaak bezig te zijn geweest. Ja, Het onderzoek liep sinds uh, 2011. Uh, al die tijd is Waker staatssecretaris geweest. Uh, dus je zou toch mogen verwachten als het iets zo grootschalig en stelselmatigs is dat hij er wel op een gegeven moment van op de hoogte wordt gesteld. Een belangrijk twistpunt met de Tweede Kamer was... dat de staatssecretaris zei dat hij het zelf niet wist... en dat ambtenaren suggereerden dat hij er wel degelijk van op de hoogte was. Wat is uw conclusie nu hierover na het lezen van de brief? Nou, ja, Daar bestaat dus nog steeds onduidelijkheid over... omdat hij niet ingaat op het Avocabo-rapport. Avocabo, -rapport. Avocabo die heeft een zwart boek gemaakt en dat hebben ze opgestuurd... Um, hij gaat daar niet op in. Hij gaat überhaupt niet in op uh, alle signalen die de ambtenaren hebben afgegeven. Eerder in een uh, televisieprogramma deed hij dat gisteravond wel. Daar deed hij het af als uh, dat het uit emotie was gedaan. Uh, ja, dat is echt te makkelijk. Ik bedoel, dit zijn serieuze signalen en daar moet je serieus op ingaan. En ze bevestigen dan wel ontkrachten. Bent u al toe aan uh, politieke conclusies over de staatssecretaris? Daarvoor is het nog te vroeg, omdat hij eigenlijk... hij laat zichzelf op deze manier eigenlijk bungelen... door uh, daar niet op in te gaan. En ook door uh, geen duidelijkheid te geven over... Uh, of hij deze manier van informatievoorziening eigenlijk acceptabel vindt. Want hij zegt, um, ik had het willen weten, maar ik had het niet moeten weten. En als je het niet moet weten... dan accepteer je dus eigenlijk de gang van zaken zoals tot nu toe is gegaan. En dat had wat u betreft niet gemoeten?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 dan had minister, staatssecretaris Wekers het zeker moeten weten. Arnold Merkies van de SP in gesprek met verslaggever Wilco Boom? De coalitiepartijen PvdA en VVD hebben nog niet gereageerd op de brief. Het zuiden van Californië wordt geteisterd door hevige bosbranden. Door de harde wind kon het vuur de afgelopen dagen snel om zich heen grijpen. Wind is nu gaan liggen en er is vochtige lucht van over zee aangevoerd... en daardoor kunnen de ruim 3000 brandweerlieden het vuur beter bestrijden. Duizend Amerikanen hebben hun huis moeten verlaten. Zo'n 4000 woningen lopen gevaar. Sinds donderdag is 10.000 hectare land verloren gegaan. Brandweer heeft dit jaar in Zuid-Californië al meer dan 680 bosbranden geblust. 200 meer dan gemiddeld voor deze periode. Israëlse vliegtuigen hebben vanuit Libanon een aanval uitgevoerd op Syrië. Dat hebben Israëlse functionarissen bevestigd. Zo gaan op een aanval om een wapentransport. Consulent Sander van Hoorn, wat is er gebeurd? En hoort dan daarbij? Ja. ja. Um, die vliegtuigen die zouden gisteren nacht... Ja, hoor je mij? Ja, nee, ik hoor je heel goed. Er zit iets meer vertraging dan gebruikelijk, maar uh, oh, okay. ga je gang. Uh, nee, die, die vliegtuigen die uh, al dagenlang rondvlogen boven Libanon... die hebben uiteindelijk volgens uh, de Israëlische autoriteiten ook nu... Een, uh, een wapentransport bedoeld voor Hezbollah, de beweging in Libanon... Uh, hebben ze gebombardeerd. Verder is er weinig over bekendgemaakt. En uh, merk je ook dat er vanuit Syrië nog geen reactie opgekomen is. Begin dit jaar was er ook een aanval. Toen kwam eigenlijk pas een paar dagen later Barak... en dat zei hij nog een beetje omslachtig ook, minister van Defensie in Israël... dat ja. er een aanval was geweest. Nu zeggen ze meteen, we hebben een aanval uitgevoerd. Um, ja, klopt. En uh, Israël is daar de laatste tijd steeds explicieter in geworden... dat uh, zij konvooien uh, zullen bombarderen... die uh, wat hen betreft bij bepaalde rode lijnen te overgaan En dan moet je dus denken aan bijvoorbeeld chemische wapens die vervoerd zouden worden. Nou, dat is hier nadrukkelijk niet aan de orde, zeggen ze. Maar uh, bijvoorbeeld ook lange afstandraketten. Die heeft Hezbollah, maar als ze bijvoorbeeld uh, van een ander type, een grote type zouden worden. Of bijvoorbeeld uh, luchtafweergeschut, Dat is ook iets waar Israël niet blij mee is. Uh, ze hebben de afgelopen dagen uitgebreid rondgevlogen boven Libanon. Eigenlijk 24 uur per dag. En uh, stel nou dat Hezbollah wapens in handen krijgt om die F-16's uit de lucht te schieten. Nou ja, dat is iets wat ze willen voorkomen. Dus dat zijn, uh, zeggen ze heel duidelijk. Transporten die ze zullen aanvallen. En dat is dus nu kennelijk gebeurd. En waar staat Hezbollah in dit conflict? Hezbollah staat aan de kant van de Syrische regering. Vrij nadrukkelijk vecht mee uh, in de grensstreken... maar ook steeds verder in Syrië en, en, en steunen dat. Maar goed, dit, dit heeft natuurlijk nog ook weer een andere uh, reden... dat Israël niet wil dat die wapens uh, in handen van Hezbollah vallen. Uh, die twee hebben geen vrede. Libanon en Israël, daar bestaat geen uh, vrede tussen. Hooguit een wapenstilstand. En uh, de verwachting is dat op het moment dat Israël bijvoorbeeld Iran aanvalt... Uh, omdat uh, daar atoomwapens ontwikkelen worden volgens Israël, nou ja, dan zou Hezbollah zich in de strijd uh, gaan mengen. En naarmate Hezbollah meer en betere wapens heeft, wordt het voor Israël lastiger. Is er al door Syrië gereageerd? Nee, is nog niet gereageerd op het moment trouwens dat de Syrische president... vandaag weer in het openbaar gesignaleerd is. Heeft hij deze week ook gedaan, kennelijk heeft hij wat meer zelfvertrouwen. Nou ja, dat zou hij kunnen aangrijpen om hier iets over te zeggen. heeft hij niet gedaan. Correspondent Sander van Hoorn. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser... Langzaam wordt er meer duidelijk over de ontploffing van een goederentrein met chemische stoffen in België. De ravage is enorm, maar er zijn geen ernstige wonden. Terwijl worden alsnog meer mensen geëvacueerd. Ontploffing gebeurde in de buurt van Gent, correspondent Joris van Poppol. Wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat er uh, giftige uh, dampen zijn in het riool. En uh, ook in de Schelde uh, is er uh, giftig uh, spul terechtgekomen. Dat komt door het bluswater. Uh, die, er staan nu nog drie wagons, die staan nog in brand. Uh, de brandweer kan eigenlijk uh, niet direct blussen, maar er is vanmorgen wel. Uh, andere wagons eromheen zijn wel geblust. Het water is verontreinigd geraakt. Met uh, dat gevaarlijke acrylnitriel, zeer gevaarlijk en zeer giftig. Dat is via het rioolstelsel nu naar de Schelde. Nou, ja, dat, is, uh, dat, uh, dat leidt hier tot wel grote zorgen bij de bevolking. Mensen weten niet meer of ze nu om rioolputjes heen moeten lopen, bijvoorbeeld. En ook de Schelde, uh, ja, verontreiniging daarvoor. Ze zeggen dat het allemaal verdunt is en dat het meevalt. Maar uit voorzorg zijn toch de Schelde-kaaien, dus de wegen langs de Schelde hier, die zijn afgesloten. En er zijn nog steeds uh, rookwolken? Ja, er zijn hier nog steeds uh, rookwolken te zien. Die, die drie wagons die laten ze uitbranden. En er is ook een enorm watergordijn te zien. De brandweer kan niet blussen, maar spuit wel een enorm watergordijn de lucht in om te voorkomen dat de giftige dampen dat die naar de dorpen eromheen trekken. Ja dat is wettige, dat is schelle bellen. Dat is een schaal van 500 meter rond die treinen waar niemand mag komen. Maar ja, goed, dampen kunnen we natuurlijk overal naartoe gaan. Het is een reukloos en een geurloze stof die wel heel gevaarlijk is. Ja, is er dan ook nu al kritiek, want mensen, er is vaker kritiek natuurlijk mensen die langs zo'n spoor wonen, die zijn ongerust dat zoiets kan gebeuren. Is die kritiek nu ook al te horen? Ja, zeker. Dat hoor je hier van, uh, van dorpsbewoners en dat hoor je ook van de burgemeester. Die zegt uh, dat hij zich nu opeens realiseert wat er eigenlijk allemaal door zijn, door zijn stadje rijdt. Uh, vooralsnog zijn dat uh, vooral zorgen. Uh, ze zijn hier nog heel erg druk met de hulpverlening. Druk met, uh, met, met oproepen uh, aan de bewoners om toch vooral binnen te blijven. Mensen komen naar buiten uiteraard willen zien wat er aan de hand is. En de politie rijdt dan met, met busjes rond om mensen te waarschuwen. Net nog een herhaalde oproep van het gemeentebestuur. Mensen houden ramen en deuren gesloten. Blijf vooral binnen. En ze zijn waarschijnlijk ook druk met het uitzoeken van de oorzaak. Is daar al wat meer over duidelijk? Daar kunnen ze nog niet heel veel aan onderzoeken, omdat het nog steeds brandt natuurlijk. Uh, het was in ieder geval geen treinbotsing. Er waren spoorwegwerkzaamheden in de buurt, maar Infrabel, de, de infrastructuurbeheerder... Die... En helaas valt deze lijn eruit. Correspondent Joris van Poppel, we gaan verder. Dankjewel Joris. We gaan verder naar de Verenigde Staten. Buitenlandse studenten die aankomen in de Verenigde Staten... moeten veel strenger worden gecontroleerd. Medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid... hebben daarover instructies gekregen. Aanleiding is de ontdekking dat de student uit Kazachstan... die bewijsmateriaal van de bomaanslag in Boston zou hebben verwijderd... geen geldig visum had. Dit is de eerste nieuwe veiligheidsmaatregel... die direct te maken heeft met de aanslag van vorige maand in Boston.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 Een vriendin van Hollande, Valérie Trierweiler... krijgt ondersteuning van vijf medewerkers... en die kosten maandelijks bijna 20.000 euro. Sport. Over een uur begint in Napels de 96ste ronde van Italië. De Giro d'Italia. En We praten over die Giro met wielverslaggever Sebastian Timmerman. Sebastiaan, de Giro begint niet met een proloog. In de Tour zien we dat ook af en toe. Volgens mij dit jaar op Corsica ja, ook niet. Dit jaar ook niet, inderdaad. Hoe bijzonder is dat voor de Giro... Nou, het gebeurt wel vaker, hoor. eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen... dat het bijzonder is als de Giro wel zo'n beetje met een, met een individuele proloog begint. Ze beginnen nog wel eens met een ploegentijdrit. Die staat dit weekend trouwens ook op het programma, maar dan morgen dus. Uh, ploegentijdrit, waar dus de eerste kleine verschillen zullen plaatsvinden. Uh, vandaag beginnen we met een rit in lijn, zoals dat dan in wielentermen heet, uh, in Napoli. Het is eigenlijk een criterium in Napoli. En dat is dan wel weer apart, want vaak zie je dan wel uh, zeg maar een normale etappe... van zo'n rond de 180 kilometer in het begin. Het is een soort een criterium nu van 130 kilometer door de straten van Napoli, daar worden dus rondjes gereden. Normaal zie je dat aan het einde van zo'n grote ronde, en de Giro d'Italia begint daarmee, dat is ja. dus weer een beetje bijzonder. En, uh, en heel veel uh, Nederlanders doen mee dit jaar. Heel veel Nederlanders, 17 in totaal, dat is een uh, record. Uh, we hebben natuurlijk drie Nederlandse profploegen. Hè, Blanco, Pro Cycling, uh, Argo Shimano en vacansoleil DCM. En dan zijn er altijd links en rechts nog wel wat Nederlanders verspreid over andere ploegen. Uh, Thomas Dekker bijvoorbeeld doet mee als knecht voor uh, Ryder Hesjedal. De Canadees die vorig jaar de Ronde van Italië won. Uh, Pieter Wening is er ook weer bij, twee jaar geleden voor de als laatste Nederlander uh, ritwinnaar in de Ronde van Italië. En het droeg toen ook nog eens het roze, opgesteld bij het Australië is Orica Greenwich. 17 Nederlanders inderdaad in totaal. Dus ja, met zoveel Nederlanders, dan moet er toch op zijn minst een ritseigen in zitten links of rechts. En links. Ja, ja, we hopen het wel natuurlijk. Ja. Hesjedaal gesteund dus door Thomas Dekker, vorig jaar gewonnen. Dit jaar hoort hij dus ook bij de favorieten. Wie zijn zijn belangrijkste concurrenten? Nou, de grootste favoriet is uh, toch wel Bradley Wiggins, de Brit, vorig jaar winnaar van de Ronde van Frankrijk. En daarna de Tour, ook nog Olympisch kampioen op de tijdrit geworden. Zocht naar nieuwe uitdagingen en dat werd dus de van Italië heeft het parcours in zoverre mee... dat er volgende week zaterdag, aan het einde van de eerste week... een hele lange individuele tijdrit op het programma staat... van bijna 55 kilometer. Daar kan hij veel tijd pakken op zijn, op zijn concurrenten... en dat dan zien vasthouden in, in het hoge bergte. Hesgedal is een van zijn grootste uitdagers. Die Italianen hopen op Nibali. Cadel Evans, ook een oud tour doet mee. Ja, en wij zetten natuurlijk vooral de kaarten voor Nederland... op bijvoorbeeld Robert Geesink en Steven Kruiswijk... die uh, goed kunnen klimmen en uh, namens Blanco Prosa. Aan de start staan. Ja, ik zag inderdaad een lijstje ook van het Giro zelf van de organisatie. Daar stond Gezing wel bij die tien namen, inderdaad. Ja, ja hij was ook uitgenodigd voor de grote persconferentie, waar alle favorieten aan de tafel zaten. Um, maar goed. Het is de eerste keer dat hij de Giro rijdt. Hij heeft wel echt al zijn kaarten van deel 1 van dit seizoen 2013 op de Giro gezet. reed de voorjaarsklassiekers allemaal niet. Die liet hij lopen. Dus hier moet het gaan gebeuren. Natuurlijk ook belangrijk voor die ploeg. Nog altijd op zoek naar een sponsor voor het volgende seizoen. De toekomst hangt eraan vast. Veel druk op de schouders van Geesink. Iets minder stress dan normaal gesproken de renners gewend zijn in de Tour de France. Dus misschien gedijt Geesink daar wel goed onder. Dankjewel. Sebastian Timmerman. Nederlandse squashvrouwen zijn bij de Europese kampioenschappen... voor landenteams als vierde geëindigd. In de strijd om de bronzen medaille... verloor Oranje in Amsterdam met 2-0 van Frankrijk. Nathalie Grinham en Orla Noom leden allebei een nederlaag. De Engelse vrouwen maakten hun status waar... door in de eindstrijd met 2-1 van Ierland te winnen. Verkeersinformatie. John Bakker bij de AWB, hoe is het op de weg? Ja, toch wel wat, wat files, vooral door werkzaamheden. Op de A27 vanuit Almere naar Goijkum bij Utrecht Noord. Twee kilometer door werkzaamheden. Een spoedreparatie op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst... zorgt die voor zeven kilometer file. En de andere kant op richting Utrecht bij Knoop het Hoevelaak, drie kilometer. In beide richtingen is de linkerrijstrook afgesloten... En bezoekers aan de Keukenhof die komen eerst in de file op de N207 Bergambacht richting Lisse, bij Hillegom, 2 kilometer. Het belangrijkste nieuws, oppositie in de Tweede Kamer eist meer uitleg van wekers. Israël voert een aanval uit op Syrisch grondgebied... en de Verenigde Staten gaan buitenlandse studenten scherper controleren. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Niels Heithuis. Inderdaad, het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Iedere zaterdagmiddag blikken we met twee gasten terug... op het economisch nieuws van afgelopen week. Vandaag bij mij aan tafel Dennis Wiersma... nu nog voorzitter van FNV Jong. En daarnaast lid van de SER, bestuursnet ook van het kenniscentrum Handel. En ook de gast is Henny van der Most. Topondernemer en eigenaar van veertien bedrijven. Allebei hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Dennis Wiersma, een VVD'er... Uh, want, uh, dat is, uh, u bent uitgesproken VVD. Uh, blijkt dat de interview ja. uh, Met binnenkort een vakbondsverleden. Nou, kun je natuurlijk als liberaal alle kanten op. Dus, uh, <laughs> maar op het eerste gezicht is het voor veel mensen toch heel uh, ja. verwarrend. Ja, ik weet wel dat uh, Gerrit Salom ooit een, uh, een speldje kreeg toen hij minister was. Want hij al 25 jaar bij de vakbond zat. Dus helemaal uniek is het ook weer niet. Van welke bond was hij lid dan? Volgens mij was hij van een bondgenoten. bondgenoot. Bondgenoot. Ja, en die verdwijnt straks. Want we zijn bezig met een grote vernieuwing. En al die grote bonden die gaan op in een één in een een geheel. En die ja. delen zich allemaal op in kleine herkenbare sectoren. Het dus is ook bijna afgelopen. Ja, U neemt uh, overigens afscheid als uh, voorzitter van FNV Jong. Van ja. de jongere beweging. Wat gaat u daarna doen eigenlijk? Dat, eh, op vakantie. <laughs> ik heb al een ticket naar Thailand geboekt. Oh, oh, oh. <laughs> dus ja. ik, uh, ik moet nog uh, vier weekjes. En dan uh, maar doe ik met heel veel plezier. Maar dan ga ik ook met heel veel plezier even op vakantie. Het is dus, uh, een hele goed, leuke twee daar, jaar geweest. een op vakantie, prima. Maar dat doen we allemaal wel eens. Een uh, goed betaalde baan, denk ik. <laughs> Kennelijk, hè? Het kan er ja, vanaf. Nou, dat valt mos. tegen. Ik heb een studieschuld van 15.000 euro. Dus oh, oh, ik kan oh, niet oh, veel rijden ja. tegenwoordig. Maar nee, in dan, kunnen wel naar Taiwan. <laughs> Taiwan. En dan wil ik, wil, wil ik echt een baan gaan zoeken. Maar ik heb nog niet, een, nog niet iets uh, eigenlijk. Wat bent u van van uh, Van oudsher? <laughs> van Acht, ik, ik ben ik? 27. Maar, ja, ja. Van, ik, ben, uh, ik heb sociologie gestudeerd en be, uh, bestuurskunde. Oh ja. Maar uh, ik kom ook van, en van, ik heb echt gestapeld. Dus ik, ik heb ooit MAVO gedaan toen uiteindelijk universiteit gehaald. Uh, maar ik heb eigenlijk een hele brede interesse. Dus ik kan alle kanten op. En dat is ook weer een nadeel. En zeker in deze tijd, want euh, nou ja, je komt toch op de stapel met 200 brieven. En uh, kom er dan maar eens aan. Gaat u wel eens op vakantie meneer Van de Most eigenlijk? Nee, ik ben niet zo'n vakantieganger. Hoe komt dat? Ik geniet elke dag van het leven. En van het ondernemen? En het ondernemen. Ja? Ja. Maar goed, er is misschien een, een partner die wel eens weg wil. Of uh, u denkt zelf wel eens van ik ben een nou, rust ik, toe. Nou, naar de beurs naar Amerika. En dan neem ik er een paar dagen bij, maar niet uh, zozeer... Uh, nee? Nee. Zo'n zo twee maanden Thailand, dat is niks voor u? Dat, ja, als zakelijk, is, maar gewoon als de kans Het moet die, wel zakelijk zijn. Het moet wel een beetje zakelijk zijn. Wat is dat dan? Ja, dat zit in het bloed, denk ik. Ja? Een beetje ondernemerschap. En stil liggen of tempels bekijken. Wat gebeurt er oh, dan als vind je dat doet? dat is wel mooi, ik bedoel. Dat, dat, natuurlijk is dat wel mooi, maar niet, hè, niet, ja, niet specifiek. Nee. U bent uh, uh, de, de ondernemer achter onder andere de Bonte Wever in Slagharen. Uh, Kernwasser Woenderland, uh, net over de grens in Kalkar. Dat is van u. U gaat binnenkort overigens uh, weer iets nieuws beginnen. Een oude afvalverwerkingsinstallatie in Rotterdam omtoveren tot wat? Recreatiepark, ja? redpark. Midden in de stad. Ja? Dus weer een hele mooie uitdaging. We zijn nu al aan het demonteren. Het duurde ongeveer een jaar. En een jaar bouwen. Ik hoop dat ik hem in 2015 klaar heb. Ja. Het is een van de aanleidingen dat we u hebben uitgenodigd. Er is overigens ook veel te bespreken op uh, economisch nieuwsterrein. Want er zijn uh, vrij negatieve sommige voorspellingen uitgekomen. Daar willen we het straks ook uh, met u over hebben. Want u zit in die uh, sectoren die geraakt worden. Um, toch bent u niet iemand die, uh, die afgaat op de actualiteit of op businessplannen. Of, op, uh, of je wel of geen krediet bij de bank krijgt. Nou dus... ah, ja, banken doen op het ogenblik niks. Nee. Die zitten in zware problemen. Dat vind ik heel jammer natuurlijk. Ik zeg altijd zo, ze hebben mensen geld gegeven naar inkomen en niet naar de waarde. En dat blijkt nu wel, hè, dat er nu al een miljoen mensen onder water staan. En dat is een zorgige situatie natuurlijk. Ja. Kijk, als nu in een woning woont, die drie ton gekost heeft... Maar waar drie ton hypotheek op zit en heeft hij helemaal twee ton waard... ja, ik denk dat die mensen niet lekker slapen. En als je nu aan het werk blijft, daarom vind ik dat op alles ogenblik... alles te aan gedaan moet worden om de werkgelegenheid op peil te houden. Ja. Maar ja, ik vind dat de overheid daar veel te weinig aan doet. Nou, die werkgelegenheid is ook bij jongeren uh, slecht. Uh, de jeugdwerkloosheid loopt uh, op. Uh, Dennis Wiersma van FNV Jong. Hoeveel invloed kunt u als FNV Jong uitoefenen om dat percentage te verminderen? Nou, om het minder, moet moeten eerst echt aandacht voor zijn. En dat is er nu wel. Eh, dat heeft wel lang geduurd, vind ik. Eh, sinds januari vorig jaar ze, eh, steeg de werkloosheid onder jongeren al. Het is nu 40 à 45 procent hoger dan vorig jaar om deze tijd. Het is nogal wat. Uh, het zijn echt weer getallen zoals we die in de jaren tachtig gezien hebben. Maar we hadden heel lang er geen aandacht voor. Ook in de verkiezingen waren er wel wat partijen die zeiden... ja, het is heel belangrijk, we moeten wat doen. Toen kwam het kabinet, toen gebeurde er niks. Nou, nu net twee maanden geleden is er wel wat gebeurd. Er is nu geld voor uitgetrokken, 50 miljoen. Maar dat is ook... Ja, is uh, ja als je kijkt, 200, 250 miljoen was uitgetrokken in 2009. Hè? Toen was de werkloosheid onder Jongen veel lager dan nu... Nou ja, dat heeft ook niet heel veel geholpen. Het is ook niet alleen maar dat het om geld gaat. Maar het gaat er ook om dat gewoon heel veel bedrijven jongeren een kans geven om binnen te komen. Om ervaring op te doen. Om connecties te krijgen. En ook dat zie je, dat gebeurt steeds minder. He, jongeren die op het mbo een leerwerkbaan hebben. Vier dagen in de week uh, naar het werk. één dag in de week naar school. Die, die leerbanen nemen dramatisch af. Dus er zijn gewoon steeds minder bedrijven die die leerbanen ook aanbieden. Ja, dat is doodzonde. Van de Most? Ja, ik denk dat, maar ik, ik denk ook dat de, de jeugd veel te veel opgeleid is voor prater en niet voor doener. En dat is een groot probleem. En dan noem ik dus het mbo. Dat zijn dus jongeren die, die, die moeten bij technische scholen komen. Echt wel Maar dan moet je wel zorgen de bouw. Want de bouw, zeg ik altijd, is de spul van de economie. Het gaat niet om die woning of uh, verbouwen. Kijk, een woning komt heel veel meer mee aan de pas. Elektricijn, loodgieters. Moet je eens kijken waarom die bouw in hangt. Ja, maar dat ligt nu helemaal en, stil. En toch? dat ligt helemaal stil. Ja. En, en, en, en ja, daar hebben die nou ja, u zei, uh, meneer Wiesma, uh, bij het aantreden in het interview, uh, mijn, mijn actiehart begint te kloppen. Uh, uh, hè, in situaties waar het fout dreigt te gaan met de samenleving. Dat is natuurlijk nu. Ja. En juist nu neemt u afscheid. Ja, dat klopt. Hoe zit het met dat kloppen? Nou, dat actiehart is er zeker. Ik, uh, ik heb ooit nog, uh, ik heb ook bij de studentenvakbond gezeten, de andere studentenvakbond. Ze dus hebben ons heel druk gemaakt ook om de langstudeerboete. Het is uiteindelijk wel gelukt om daar ook heel veel jongeren voor op de been te krijgen. Maar dit is een thema jeugdwerkloosheid. Eh, daar zie ik geen Maliveld mee voorlopen van jongeren. Dus dit zijn een heleboel jongeren die ons wel mailen of bellen en zeggen, ja, wat kan ik nou doen? En dan ben je echt afhankelijk van bedrijven. Dus als meneer Van der Mos zegt, nou, ik heb over 2015 heb ik zo'n uh, mooi nieuw evenementenlocatie of een, een, een, een nieuw event wat ik maak. Nou ja, zet daar dan gewoon. Maak daar een jeugdwerkloosheidsproject van. Eh, dat soort dingen. Neem daar heel veel jongeren aan met een leerbaan. En een dat ze in, eh, ondertussen ook nog één dag in de week naar school gaan... en vier dagen in de week het echt van, van vakmannen daar leren. Ja. Nou, veel meneer Bedijven dat doen. We gaan straks nog ja. even verder uh, oh, erover okay. hebben. Uh, ook nog naar aanleiding van het ING Economisch Bureau-rapport... dat deze week verscheen. Detail allemaal in horeca krijgen dat dit jaar nog moeilijker. Uh, hoe gaat Hennie van der Mosstad uh, tij keren? En ik praat met uh, Dennis maar ook verder... over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de jeugdwerkloosheid. Maar laten we eerst even terugblikken. Oh, oh. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Het was de week van de rapporten over de Nederlandse economie. Volgens ING krijgen horeca en detailhandel nog hardere klappen dit jaar. En daardoor verwacht ABN AMRO een nog verder stijgende werkloosheid. Dat betekent dat het aantal banen nog zal gaan uh, verdwijnen. En dat heeft het gevolg dat er toch uiteindelijk meer mensen werkloos zullen worden. Volgens de bank komt de werkloosheid in 2014 uit op 9%, ruim 700.000 werklozen. En gisteren deed de Europese Commissie er nog een schepje bovenop. De economisch herstel in de eurozone gaat langzamer dan verwacht. Zo werd net bekendgemaakt door de Europese Commissie. De economie zal dit jaar krimpen met 0,1% in plaats van groeien met 0,1%. Maar er was ook goed nieuws. Eurocommissaris Olly Rehn geeft Nederland meer tijd om de 3% begrotingsnorm te halen.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 En mocht de renteverlaging niet helpen... dan hebben we nog altijd de inzet van deze nieuwkomer. Ik zweer dat ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders... en alle ingezetenen zal beschermen... en tot instandhouding en bevordering van de welte, welvaart... alle middelen zal aanwenden... welke de wetten mij ter beschikking stellen. Al dus onze nieuwe leider. Waar ook een nieuwe leider wordt gezocht, is bij de FNV. Er hebben zich twee kandidaten gemeld en ze dromen erop los. Ik ben Corrie van Brink... Ik ben Ton Heerts. Mijn grootste droom is een eerlijke samenleving waar iedereen mee mag doen... en waar de inkomensverschillen niet zo ongelooflijk groot zijn. Mijn grootste droom is dat alle mensen in vrede en vrijheid... zouden kunnen leven, werken, wonen over de hele wereld. Ja, wereldvrede dus eigenlijk. Deze week is de verkiezingscampagne van start gegaan... en op 15 mei moet de nieuwe voorzitter van de FNV bekend zijn. Apple doet iets geks en gaat voor het eerst sinds 1996 naar de kapitaalmarkt. De Amerikaanse media zijn er vol van. Apple, launches the biggest bond deal in history. Apple wil een recordbedrag van 17 miljard dollar ophalen... met de uitgifte van obligaties om dividend uit te betalen aan zijn aandeelhouders. Dan iets anders... Mocht u de trotse ouder zijn van een baby... heeft u misschien gemerkt al dat de babymelk moeilijk te krijgen is. Er vinden uh, ja, aankopen plaats door groepen studenten of groepen handelaren... en die trekken toch de schappen leeg. En dat is echt een probleem. Na een schandaal met melamine in de melk... is in China de vraag naar onze babymelk zo hard gestegen... dat de Nederlandse schappen leeg raken. Maar is het niet gewoon een marketingtruc van Nutritia? Dat is echt gelul. Nou, dat is duidelijk. Tot slot dit. Warren is in the house. De 32-jarige miljardair en superbelegger Warren Buffett heeft ook de stap naar Twitter genomen. U hoorde zojuist zijn eerste tweet en die was succesvol. In minder dan twee uur is hij ruim 100.000 volgers rijker. Dat zijn er 833 per minuut, 14 per seconde. Zou hij ooit zoveel geld per seconde hebben gemaakt? Weekoverzicht, weekoverzicht. Hier in de studio Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jong en Serial Entrepreneur. Henny van der Most, mooie Engelse term, hè? Ja, dat is een... zeg maar niks. Zegt u niks, hè? Nee, dat dacht ik al. U bent meer van de, van de, van de gewone genoeg aanpakken. Ja, precies. De Europese Centrale Bank heeft de rente afgelopen donderdag verlaagd... van drie kwart naar een half procent. Is dit een maatregel waardoor de economie weer gaat aantrekken in Europa? Je zou verwachten, tenminste dat is ook de hoop van de Centrale Bank... dat de rentes bij de banken, die lenen aan bedrijven en particulieren... ook weer omlaag gaan, Henny van der Most. Ja, dat denk ik niet. En dat blijkt ook zo niet te wezen. Kijk, die banken die moeten op een enorm verschil hebben wat ze lenen en weer uitzetten. Maar ze hebben nog zoveel strappen te verduren. Als je hoort dat in de torenmarkt 20 miljard boeken, en dan praten we nog niet over al die huizen, miljoen huizen die onder water staan. Wat moet er meer gebeuren? En daarom zeggen we, de mensen moeten aan het werk blijven. Dat is heel belangrijk, want als je nu in de weer komt en je zit in een huis met een overwaarde, dan heb je wel een probleem. Ja. En dat gebeurt natuurlijk op dit moment op het ogenblik, uh, per dag. Dus, uh, ik ziet er uh, ja, wat dat betreft zeer somber uit. Ja. En ik vind dat de regering daar echt, moet re laat ze daar echt mee bezig moet zijn. Wat is uw idee daarover? Wat met we pensioenfondsen willen leveren. we betalen elk jaar 30 miljard aan, aan de pensioenfondsen. Laat de regering dat geld tot zich nemen. en weer uitzetten via de banken. en dat bij de bedrijven terechtkomt. Bij de bedrijven, kijk, met dat beleggen ook. Ik bedoel, dat is allemaal hartstikke moe, met dat is allemaal luchthandel. He, nu stijgt die beurs weer, maar laat die beleggers nog eens in werkgelegenheid brengen. Want dat is veel belangrijker. We moeten werk houden. Kijk, dat is allemaal speculatiewinst, die hele beurshandel. Dus u, maar, u pleit er eigenlijk voor om uh, die, dat vermogen wat in die pensioenfondsen zit aan te wenden. Niet om dat in beleggingspotjes te stoppen, ja, maar in gewoon, Nederlandse bedrijven. Als je 30 miljard erin stopt, dan moet je eens kijken, want we bouwen 20 miljard per jaar. Dan is die bouw, en die hele, dan krijg je de boel weer op gang. Ja. En Daar is er is een over... voorstel voor gedaan, hè? Of althans, ja, er is een voorstel voor ja, maar gedaan. Dat duurt allemaal om... veel te lang. Ik bedoel, dat is al, uh, ja... Er moet nu eens echt wat gebeuren. Want dat is, net wat ik zei, die werkloosheid loopt op. Nou, de ABN die zegt van 9%, maar ik ben bang dat we... Als we doorgaan, doorgaat, we zo naar de 10%. Kijk, die grote bedrijven, die gaan veel anders met mensen om. Die, die, die, ja, je ziet die Rabobank, die gooit weer 2000 man uit. En dat, dat gaat veel makkelijker. Maar familiebedrijven en... houden mensen vast. Ja. Totdat ze, laten we eerlijk eens verzuipen. Echt niet anders kunnen? Ja. Doet u dat ook? Ja, ik doe dat. Ik ben ook mensen, moet ik eigenlijk ontslaan, maar ik probeer op alle manieren om toch die mensen aan het werk te houden. En weer wat ik zo erg vind ook: ik heb in mijn leven 2000 man werkgelegenheid geschept. Ik wil nu 10 mensen ontslaan. En moet je eens kijken waar je van een problemen daarmee hebt, zo'n bureaucratie eromheen. En, en dat, dat, dat zit helemaal niet goed. We vinden het niet rechtvaardig, want u zegt... ik, dat ik heb niet... mijn hele leven best gaan om die mensen aan het werk te ja, helpen. Ik heb, ja, ik heb wel 2000 man werkgelegen. Er dus, we een keer wat afvloeien. Dat moet gebeuren. Ik wil ja. het ook liever niet. Ik, ik neem liever mensen aan. Kijk, we hebben op het ogenblik ook 300.000 Polen aan het werk. En we hebben zoveel mensen bij huis. Ik bedoel, ja. die, die hele verdeling... we moeten mensen met handjes krijgen. Maar vakmensen mensen zitten we om te springen. Maar ja. die, al die mensen in Polen zitten die echt houden. niet achter het bureau. Hè. Nee, dat zijn handjes. Dat zijn allemaal handjes. Zoals u dat noemt. Dus er is werk genoeg. Ja. En, ja, dan moet wat gebeuren. En er moet meer gesprek komen voor de handjes. Ja, nou dat is, dat is de kern van uw betoog ook in het boek... wat u begin dit jaar heeft laten verschijnen. Waar even bij de kredietverstrekking... in de aanleiding van de maatregelen van de Europese Centrale Bank. Um, men, men is in overleg om dat te verbeteren. Hoe zou u dat, wat zou uw advies zijn? Oh ik? Dat uh, pensioenfonds... Uh, ja. en, en, en, dus u geld... om de banken heen gaan? Dus u heeft geen hoop meer in dat de banken dat gaan doen? En de banken, in principe zeg ik wel eens, heer, de banken zijn viert. Als morgen de banken eerlijk zijn... He, ik zie dat heel veel banken allemaal uh, huizen en, en bedrijven op de balansen hebben staan... wat ze eigenlijk af moeten boeken. Ja. Maar als ze die afboeken, zijn ze viert. Dus ze doen heel langzaamaan. Ze komen in een veel geld tekort, anders gaven ze het wel uit met zulke winsten, want ze kunnen heel goedkoop lenen, maar ze moeten het eigen vermogen op peilen houden. Als dat eigen vermogen is, dan kunnen ze niet meer lenen bij de centrale bank. Ja. Dus het zit helemaal vast. Dennis Wierma, ja. Kijk, die pensioenfondsen zijn allemaal leuke aardig. Er zit ook heel veel geld in, maar er gaat ook heel veel geld weer uit in de komende tijd. Als je daar nu heel veel geld uithaalt, dan, dan, dan, dan hou je ook die niet meer. Geef je niet met. weg gewoon de mensen nee, in de maatschappij. Ik bedoel... Maar daar ben ik het mee eens. Dus ik, ik denk, kijk eerst waar je zelf maar in de werkgelegenheid kan... stoppen. Ja, nee, vind, vind ik een goed idee. Vind ik een heel goed idee. Alleen kijk ook even naar wat bedrijven zelf, heel veel grote bedrijven, gewoon nog aan eigen vermogen op de bank hebben staan. Het is ontzettend veel geld, miljarden. Ja. En ook de winsten zijn ook juist in deze ja, maar tijd bij heel, heel veel bedrijven nog zo groot dat je daar ook heel veel kan gebruiken om daar weer te investeren. Ja, maar die in bedrijven die dat geld op de bank hebben staan, die gaan ermee kopen. Die kopen werkgelegenheid. Die scheppen geen werkgelegenheid. Die kopen werkgelegenheid. Philips heeft misschien wel miljarden op de bank staan. En vandaag morgen dan zeggen ze dan kopen we weer een groot bedrijf. Maar dan schep je geen werkgelegenheid mee. Dan koop je werkgelegenheid. Dat houdt niet dat in. Is werkgelegenheid die is. Ja, dat is er al. Daar heeft niks aan. Ja, je moet ja. werkgelegenheid scheppen. En dan zeg ik, beleggers en banken zouden een werkgelegenheid. Waar... En daar ben ik helemaal eens. Maar er zijn nou. ook heel veel bedrijven die al genoeg geld op de plank hebben. En ondertussen toch heel veel. Eh, mensen eruit gooien, waarvan bazen en eh, directeuren... toch heel veel geld gewoon verdienen. Dan ah, praat je om een paar bedrijven. Ja, eh, de de familiebedrijven komt, is, is 60% van Nederland... De, geloof me, niet, er zijn vele, oh, familiebedrijven die bedrijven ja, op de bank hebben staan, hoor. Ja, maar die maar het is van dus verwoordelijkheid voor iedereen om in werk te investeren. Je kan Iedereen zegt, dat moet de overheid doen, dan moeten pensioenfondsen doen, dan moeten mensen het zelf nee, doen. Nee, daar zei, hebben niks, we dus niks aan. We moeten nu mensen beleggen in het buitenland, gaan investeren. Ze leggen nu in Canada, in Amerika, in winkelcentrums. Die kunnen morgen ook in, naar beneden klappen. Dan hebben die oh, pensioenfondsen, nou strappen in het buitenland. Dan hebben de pensioenmensen hier een probleem. Nou stoppen dan stoppen we hier in Nederland, dan gaan we gezamenlijk... Ja, dat bedoel ik. Ik zeg niet Nee, oké, wat moet de nieuwe, nieuwe FNV-voorzitter eigenlijk doen op dat front? Nou ja... We moeten en, zich opstellen. En, kijk, één belangrijk ding, ook wat meneer Van der Mos zegt... is bijvoorbeeld, hè, als ik dan mensen er ook uit wil gooien... Uiteindelijk, en, en ik heb er alles aan gedaan om ze binnen te houden... ik heb ze opleidingen gegeven, ik, ik, ik heb er echt een hart zitten... maar uiteindelijk, als het niet anders kan dan moet je soms afscheid van mensen nemen. Wat een nieuwe FNV-voorzitter moet doen, dat is eigenlijk al gedaan... is een sociaal akkoord afsluiten... waarin je echt hervormingen op dat stelsel ook mogelijk maakt. Waardoor het dus ook zo is, als je een tijdelijk contact krijgt... dat je er niet zomaar weer uit ligt... maar dat je uiteindelijk ook zicht hebt op een vast contact. Langdurig werk. Hè, langdurig werk, dat is waar mensen nu ook behoefte aan hebben. Het is allemaal heel vluchtig. Heel veel mensen die nu een opleiding hebben afgemaakt, vinden of geen baan, ja. of een hele ja. kleine maar baan. Maar nu. nu Oké, okay. dus de, de, dat is een van de speerpunten van, van de nieuwe voorzitter. Die moet zorgen voor meer werkgelegenheid. Heeft Duurzame u werkgelegenheid. Duurzame werkgelegenheid. Ja. Nou, dus graag, niet dat hoeft niet in twee zijn met Nee, maar. Nee, te... maar. je hebt het afgestudeerd. Gaat even om de FVV, voorzitter. Ja. Ik bedoel, mensen met handjes moe hebben. We moeten wat maken. Er worden veel jeugd opgeleid met praten. Ja, ja maar die voegen niks toe. Want een praten voegt niks toe. Nee, maar zoals ik al zei, er zijn dus ook echt heel veel jongeren die wel met die handjes bezig Nee, het is veel te weinig. Er zijn 500.000 mensen die op het mbo zitten op dit moment. Dat zijn er net zoveel als op de universiteit en de hogescholen zitten. 500.000. Het zijn allemaal handjes. Die willen allemaal een stage doen. Die stages die zijn er op dit moment niet. Omdat bedrijven zeggen, ja, ja moeilijk, moeilijk, we doen ja, het en even hoe moet, en, Die bedrijven en hoe, en hoe, kunnen gebruik maken van deze handjes. En dat doen ze niet. En hoe nou, moet die voorzitter daarvoor gaan pleiten? Met harde actie of uh, soft, nou, je, soft babbelen? <laughs> allebei volgens mij. Het ja. ja, is natuurlijk, ja, cliché, cliché. CDA, maar, of? Ja, nou ja, goed, hallo. Nee, allebei. Echt allebei. Kijk, een van de dingen die nu is afgesproken in dat sociaal akkoord... is een youth guarantee, jeugdgarantie. Dat is in heel Europa eigenlijk al afgesproken. Maar houdt in dat als je onder de 27 jaar bent... je of werkt of naar school gaat. En dan moet de overheid jou bij helpen. Ja. Nou, in Nederland hebben we dat niet. Ja, Daar wordt al tien jaar over gesproken, maar het is nog Precies, uh, zoek het maar ja? uit als je onder de ja? 27 ja? bent. Je krijgt ook geen bijstandsuitkering. Ja. Uh, we maar zien er is, is natuurlijk er. geen FNV-voorzitter. Ook een van geen van beide kandidaten. Die zegt van, uh, als dit er niet komt ga ik er helemaal voor liggen. Nou ja, en, en dat is een probleem, want hetzelfde geldt bijvoorbeeld... ook voor de studiefinanciering, die schaffen we ook af. Heel veel dingen in het onderwijs waar wij jongeren juist behoefte aan hebben... waarmee je zorgt dat die, als er de handjes zijn... dat het ook goede handjes zijn, dat ze ook ergens verstand ja, van we, hebben. Daarom zijn de muur huishoudscholen... daar investeren we dus komen. niet in. En onderwijs is ook nee. altijd al de sluitkost Maar als van de, ik het dan, dan zo hoor, dan hoor ik bij deze uh, scheidend FNV-Jongvoorzitter... een grotere voorkeur voor de aanpak van Ton Heerts... dan voor die van Corrie van Brenk. Nou, ja... Als er in beeld bij was, had je mij moeilijk zien kijken. Want ja, de, de, de, ja, die, die, die conclusie die kan deze, ik even niet volgen. Deze <laughs> nou, omdat ton Heerts, ton Heerts heeft een sociaal akkoord voor elkaar Zeker. gekregen. Ja, nee, u refereert er de net ook aan. Is en nee, Van Brenk is meer van het type gestaald kader uh, hak in zand. Tuurlijk, en die denk, heeft geen zorgen getekend. Ik ben dat Van Brenk Dat ze dat ook had gedaan. Uh, uh, uh, maar ik, mijn punt blijft, blijft dat er... Uh, het, het is voor heel veel mensen uh, even iets belangrijk. Uh, werk is belangrijk, maar ook de weg daar naartoe. En dan is het belangrijk dat je bijvoorbeeld goed onderwijs hebt. Ja, en natuurlijk. ik zie dat de Beweging nog te weinig daarmee bezig is. Oké, okay, nou, dat, is, dat, is okay. dat punt we is, gemaakt, dat dat punt is gemaakt. Maar dan wil ik nog even naar uw voorkeur toe voor een van beide kandidaten. Waar, waar, waar staat FNV Jong achter? <laughs> Daar doen wij nu, nu natuurlijk even geen uitspraak over. Wanneer dan dat wel? Is, een dat poetiek, is toch heel normaal? Het ik. Ik is heel normaal er... om, om je endorsement <laughs> ja. uit te spreken. Ja, nee, weet ik. Maar er zijn. Nu verkiezingen die lopen tot 13 mei. Iedereen kan stemmen tot 13 mei. En het is nu ook een keer echt aan de leden om daar iets over te zeggen. Het is uniek dat 1,2 miljoen mensen daar iets over mogen zeggen. Daar ga ik niet even zeggen, nou, dit moet je maar doen. Van der Mos, nog een voorkeur? Oh, die heers. Ton, ton heers lijkt me niet verkeerd. Oké, okay. nou duidelijk. Hij komt ook uit dezelfde hoek, hè, volgens mij. Als u, euh... oh, dat... Ja, de hoek van het land dan, hè. Dit <laughs> is Radio 1, de trots met de column vandaag van Ronnie van Overgoor... oprichter van de online tv-station Seven Ditches TV. Hoe winkelt de consument online naar producten en diensten in het jaar 2020? Die vraag willen samenwerkende brancheorganisaties gaan beantwoorden... in het onderzoeksprogramma Shopping 2020 dat in juni van start gaat. Alle initiatieven om ondernemers handvatten te geven... om met veranderend consumentengedrag om te gaan zijn welkom. Want het is geen feest in de retail. En laat Shopping 2020 dit nou als doelstelling hebben. Prima dus. Voorzitter VNO-NCW Bernard Wientjes, tevens lid van de commissie van aanbeveling... zegt in het deze week verschenen persbericht... het huidige economische klimaat en de online toekomst vraagt veel van ondernemers. Klopt, 65 van alle mensen die nu in een winkel loopt... heeft eerst online gezocht. 80 loopt die winkel binnen met smartphone in de hand... en 37 koopt tijdens of na het bezoek van die winkel... via diezelfde smartphone bij een andere winkel. Werk aan de winkel dus. Of dit onderzoeksprogramma de knokkende retailondernemer... in de alsmaar legerlopende winkelstraat gaat helpen... vraag ik me echter serieus af. De site van Shopping 2020 laat namelijk vooral een organisatie zien... die al log is voordat die is gestart. 13 leden in een commissie van aanbeveling... in de categorie gedegen, betrouwbaar en best wel oud al, zeg maar... met alle respect en zo. Acht zware lobbypartijen, waaronder de ANWB, de ANVR... en het Verbond van Verzekeraars, met ieder een compleet eigen agenda... en dat dan in één programmabestuur. En last but not least maar liefst 17 expertgroepen die heel veel weten van onderwerpen als Future Touchpoints, de Omnichannel-organisatie en Smarter Shopping. Bernhard Wientjes verwacht als output van het programma praktische handvatten voor ondernemers, actieplannen vanuit de branches en beleidssuggesties ten behoeve van de politiek. Ik hoop niet dat dat synoniem zal blijken te zijn aan heel veel vergaderen, heel veel blabla en heel veel rapporten waar niemand iets mee doet. Check hun plannen op shopping2020.nl en oordeel zelf. De column van Ronnie Overgoor terug te luisteren op de website trosinbedrijf.nl. Iedere week doen we een greep uit de stapel nieuw verschenen managementboeken. Bij mij is Micha Blok, einddirecteur van Tross en bedrijf Micha. Drie verschenen managementboeken. Twee daarvan komen we niet verder dan de achterflap. Kom jij niet Klopt. verder dan de achterflap? Een eentje uh, lees je verder. En laten we beginnen met de twee afvallers. Ja, ik begin met het boek Onderhandelen van Jeff Cox. Hij richtte na een succesvolle carrière in de olieindustrie... een internationaal consultancybureau op. En dit boek schreef hij, zo, staat, zo is te lezen op de achterflap... voor iedereen die complexe onderhandelingen moet voeren... of een positieve uitkomst nastreeft voor een klein team. Nou ja, wie wil dat niet? En dan het boek Bloggen als een pro van Elia Dai. Op de achterflap Iedereen kan bloggen, maar hoe word je daarmee succesvol... Volgens blog-expert Elja Dai begint dat met authenticiteit, focus en toewijding. Nou ja, termen die ik wel vaker tegenkom in managementboeken. Uh, deze week heb ik gekozen voor het boek Waar doen ze het van? Hoe je rijk wordt en blijft van Erika Verdergaal, deskundige op het gebied van personal finance. Op de achterflap, rijk worden is de geheime droom van velen. Maar hoe word je rijk en hoe blijf je het? Nou ja. Het is, uh, ja, ze verkondigt een fijne boodschap in tijden van economische crisis. Want, zegt ze, iedereen kan rijk worden en rijk zijn. Het is voor iedereen weggelegd. En je, Ze heeft een hele leuke rekensom van... heb ik talent om rijk te worden? Berekend sinds hoeveel jaar je een inkomen hebt. Dat, vermenigvuldig dat aantal jaren met je gemiddelde bruto inkomen. En deel de uitkomst door tien. Heb je minder dan dat bedrag op je spaarrekening, dan ben je een rijkdom... Uh, verbruiker, heb je meer dan dat bedrag, ben je een rijkdombouwer. Het heeft hele leuke tips uh, hoe je rijk kunt uh, worden en zijn en blijven. Geld uitgeven om de economie te steunen, zoals Rutte predikt, niet doen. Want in de markteconomie is de een zijn brood, de ander zijn dood. Consumptie vult de kassen van de staat en de buitenlandse bedrijven, maar leeg die van consumenten. Heer van de Most, waarschijnlijk een rijkdombouwer... Als je gezond dan ben je al rijk, zeg ik altijd, geld is een middel. Geld moet een middel wezen, geen doel. Nee. Ik denk dat we de afgelopen jaren veel te veel op doel, uh, en niet als middel gezien. Dat nee. is het grootste probleem van deze maatschappij geworden. Ja. De hebzucht. Uh, Voor mij is geld echt een middel. Ik ben nodig om te ondernemen, om, uh, ja, om iets te bouwen, iets te maken, werkgelegenheid, enzovoort. Dus die tips die, die, die verder gaan geeft... Ik ben nooit de, bezig geweest. Bezig? Ik ben niet aan het stapelen. Nee. Er staat nog wel een andere tip in, maar die ik wel eventjes Ik ben even benieuwd wat u daarvan vindt. Er staat ook in vermijd kudde gedrag. Doe, kies en koop dingen die niemand doet, kiest en koopt. Maar nou, meelopers ik, worden dan niet rijden. Daar kan rijk. ik wel zeggen dat ik wel een voorbeeld van <laughs> ben. Ik ben allemaal wel met unieke projecten en concepten bezig. Ik ben echt wel vernieuwend, al in Formule, Preston met al in Formule, de evenementen halen. Dus ik ben wel Formule bedenken, dat, dat, dat vind ik ook het mooiste. Het. Nou, nu in Rotterdam, nou, ik ben weer met een ander project nog weer bezig. Ook weer heel iets unieks, iets nieuws. Ja, en, erbij, en dat is geld een middel voor mij. Ik, als ik dat klaar wil maken, dan ben ik mijn geld voor nodig, natuurlijk. Ja. Wat, wat en, is eigenlijk en... bij u het uitgangspunt? Heel even tussendoor, uh, het uitgangspunt bij het ontwikkelen van zo'n uh, concept. Waar, waar denkt u dan aan? Denkt u van... Uh, hier is behoefte aan. Dit ga ik maken voor de mensen. Ja, dat of... is uniek. Dat is, uh, uniek, dat de mensen mooi. En, uh, ja. en dan de rest komt vanzelf. Ik ben, uh, ja. Maar je doet geen marktonderzoek, hè? Nee. Waarom niet? Oh, ik heb een paar keer onder druk van de banken dat moeten doen. Maar als ik dan zie wat de uitkomst is... er komt allemaal niks van terecht. Al die ondernemersplannen zijn vaak voor de bankdirecteur. Als het misgaat, kan hij zeggen tegen zijn baas: Zie wel, ik heb alles onderzocht. Ja, het is mijn schuld niet. De, de banken moeten weer gevoel hebben bij de echte ondernemer. Wat is een echte ondernemer? Want dat is het verschil. En iedereen noemt zich maar ondernemer, maar ik heb er een heel groot verschil En Ik zeg: er zit zoveel verschil in een ondernemer. Ja. En managers zijn ook belangrijk, maar dat zijn geen ondernemers. Nee. Alle respect voor, als ik niet... geen manager Nee, en als je geen manager hebt, kan ik geen bedrijf opbouwen. Dus ze zijn wel belangrijk, maar ze zijn geen echt ondernemers. Nee. En daarom zeggen we: bank en overheid hebben ze dus veel meer respect voor die echt ondernemers. En ook de vakbonden. Ik denk dat jij ook MKB. meer naar die echt ondernemers moeten kijken. Dennis Wiesma, uh, nog even terug naar het boek: Rijkdom gebruiker of een rijkdombouwer? We een ik vraag even naar de oude Ik heb even heel snel dat sommetje gemaakt, maar dat zit ja. niet goed. Dat zit niet oh. goed, weet ik al. Maar ik heb meer behoefte volgens mij aan, aan, aan, nu aan een boek van hoe word je nou niet arm? Want als ik kijk naar mijn generatie, we lenen heel veel. We zijn ook heel erg. We, we worden ook wel een beetje. Betalen. Ja, maar we lenen soms ook onnodig. Uh, ook omdat we een nieuw iPad willen, een nieuwe computer. omdat we heel veel druk voelen om maar mee te gaan in al die hipheid. Dus, ja, ik, ik, ik merk dat zelf ook. Ik heb ook een iPad hier voor mijn neus liggen. Um, heb je maar, er nou wat aan? Uh, nou ja, ik, ja ik, ik krijg hem nu ik, deel, alleen, omdat deel, ik uh, door. Bij, bij, bij mijn werk, zeg maar. Ja. Maar hij moet straks weer weg. Um, en, maar je went er ook snel aan. En je hebt niet het geld, want je hebt niet je baan. En uh, je hebt wel een studieschuld van 15.000 euro. Banen zijn moeilijk te vinden. Je ouders hebben U niet zoveel oké? geld meer. Tof? He? U ook toch? Ja. Ja. Ja. ja. Dus het, het, het is bij elkaar. Het is ook gevaarlijk. En dus ik heb dat boek allemaal hartstikke mooi van rijkdom en rijkdom. Maar dat is wel iets uit het verleden volgens mij. Ja, maar ze zegt uh, overleven ook wel wat nu. Wat je niet moet doen, hoor. Bijvoorbeeld iedereen zegt dat het nu een goede tijd is om een huis te kopen. En zij zegt juist niet doen. Een eigen huis is een heilige koe op dit moment die geen melk geeft. Ik nee. kan ook geen huis meer kopen. Ja. Mischa, dankjewel. Volgende week weer uh, nieuwe boeken. Ik praat verder met Dennis Wiersma, voorzitter van FNV Jongen. Henny van der Most, eigenaar van veertien bedrijven. De werkloosheidscijfers. Een stijging van, uh, uh, van de werkloosheid die is fors. Uh, in 2014 zal die pieken. 9% concludeert het economisch bureau van ABN AMRO deze week. U zei al eerder in deze uitzending, meer van der Most... als het zo doorgaat, gaat het naar, naar 10%. Dat zijn echt schrikbarende cijfers ja, voor een Nederlands Ja, schrikbarend. Wat speelt zich eigenlijk dan euh, euh, achter, achter die cijfers af, weet u dat? Ach, achter de cijfers, en dat is ook een vraag voor Dennis Wiesma natuurlijk. Ah, dat komt ook door die, ik zeg steeds, die banken, dat is de grootste boosdoener. Die hebben het helemaal verkeerd gedaan, ik heb het gezegd. die hebben mensen geld gegeven naar inkomen. En niet naar waarde, want het is altijd nog zo'n huis is geld waard, waar je kunt betalen. Nou, de afgelopen jaren hebben de banken de huizen betaald en niet de mensen. En die kunnen een mooi bedrijfsband hebben. Je kunt een prachtige studio zitten. Nou, jullie kosten dan geld. Maar als er in de studio geen geld verdiend wordt. Ja, wat is die dan waard? Wat is het waard als dit leeg komt? En zo moet je het ook zien. Ja. En, en, en banken hebben die niet gekeken. Ze moeten weer kijken naar de echte ondernemers. Die ondernemen willen die... die en, en, ja, en daar ben ik van overtuigd. Maar ja, ze hebben niks. De banken zitten helemaal vast. Dat is het grootste probleem. Ja. Dreigt er een verloren generatie, Dennis Wiersma? Met de jeugdwerkloosheid van, zijn zwaar, in de Ja, Van die zware... Termen natuurlijk. Uh, maar als, je, als ik kijk van hoe het zich ontwikkelt. Uh, het, het stijgt al meer dan een jaar. En uh, 15,7% van de jongeren zijn werkloos. Dan heb je het in een getal over iets van 125.000, 130 130.000. Maar. Uh, er zijn nog veel meer jongeren naar ons idee werkloos. Want uh, er zijn een heleboel jongeren die werken nou 10, 20 uurtjes in, uh, als call, in het callcenter of in de kroeg of als postbode. Maar daar zijn ze niet voor opgeleid natuurlijk. Hè, of, of, of ze willen heel, heel iets anders doen. Eigenlijk zijn de jongen ook een soort van werkloos. En, en, en je hebt ook nog een hele grote groep. Werkzoekend in elk geval. Precies, werkzoekend. Ja. En je hebt ook een hele grote groep die meldt zich ook niet meer bij de gemeente. Want je krijgt zoals ik al zei geen bijstandsuitkering meer. Althans dat wordt heel moeilijk gemaakt als je onder de 27 bent. Uh, dus de ja. pickel om je te melden is er niet. Dus we hebben ook niet meer in hoe groot het probleem is. Dus we houden het ook nog kunstmatig klein. En daardoor kunnen we ook met z'n allen gewoon zeggen: ja, nou ja, het is niet zo'n groot probleem. In Spanje is het allemaal veel erger. Tuurlijk, het is daar erger. Ja. Maar als we hier niks doen, wordt het hier nog erger. Ja, ben ik op bang voor. Dan heb je, dat is dus de, de zichtbare werkloosheid en het werkzoeken. Dus daar ja. komt dan al die onzichtbare uh, werkzoekerij werkloosheid uh, bij. Ja. Maar dan zijn er ook, is er ook nog een hele grote groep die zit op een flexcontract. In het so een Sociaal Akkoord is afgesproken om die flexcontracten te, te beperken. Uh, vanaf 2015 mogen ze niet meer eindeloos worden verlengd. Na twee jaar moet een tijdelijk contract worden omgezet in een vast contract. Of het contract wordt ah, helemaal ik zeg, gebroken. En dan je flex zeggen, af. Echt? Helemaal af. Af en een goed sociaal ontslagrecht. Dat ik gewoon mensen aan kan nemen en weer af kan van Waarom, waarom flexwet? Waarom? Nou, waarom? Waarom, waarom, uh, waarom die is die helemaal niet nodig? Ja, wij, wij zijn voor dat je uiteindelijk gewoon één contractvorm hebt. Eén contract waarbij je, uh, nou wat de meneer Van der Mos zegt, volgens mij moet dat erin zitten. Maar waarbij het, maar waar het uiteindelijk is, niet gaat uiteindelijk om hoeveel je achteraf meekrijgt in een potje. Dat, nee, nou, dat bedoel maar ik. Waarbij het gaat om hoeveel krijg je tussendoor om je te ontwikkelen. Om een coach te krijgen. Om een nieuwe opleiding te volgen. Om door te groeien in het bedrijf. Of een volgende stap te maken. We zijn veel meer. Uh, mijn generatie wil zich heel erg uh, richten op ontwikkeling. Uh, gewoon bijscholen, omscholen. Ja. Uh, dat zit niet maar in het dat, dat klinkt allemaal heel erg mooi. Maar uh, nou, het Sociaal dit... Akkoord doet daar nu iets aan. Hè? Die zegt flexwerkers krijgen dus ook recht op scholing. Nou, dat is een heel belangrijke. Dat, dat kregen ja. we dus nooit. Terwijl ja. wij hebben als geen ander behoefte. Als je maar kort ergens zit, okay. om scholing maar dan, te dan, dan, dan werk je dus ergens een jaartje. En dan uh, zeggen ze nou we flikkeren je er weer uit. Want anders moeten we straks een vast contract aanbieden. Of, uh, of je kan op een andere manier beroepen. Mensen op, op moeten ontstaan, ontstaan die... recht. Nee, maar wacht even. Ja. Dan heb je wel een cursusje mogen doen. Dan sta je weer op straat. En dan? Ja. Wat heb je daar dan aan? Ja. Wat ik denk heb mensen, ik, ik zal je een voorbeeld noemen. Ik heb dus mensen, dat we, drie, vier mensen, die lopen de contracten af. Ja. Eigenlijk wil ik ze heel graag aanhouden. Nou, doet u dat toch? Nee, dat kan niet. Dan moet ik ze fulltime contract geven. Nou, fulltime, in ieder nee, nee. geval vast contract. Ja, dan moet ik ze vast contract ja. geven. Nou, dat doe je dan niet. Waarom niet? Nee. Even. Ja, dat zijn goede mensen? Niet. Ja, maar wat er nu met die crisis aan de hand is... Ja, ja. Hè? Zo, moet, zo, dat durft niet moet aan. De, Nee, er moet gewoon een contract wezen dat mensen kunnen komen... Helemaal niet meer. Dingen, maar, maar u gewoon... weet ook, meneer Van der Mossen, Want u bent een. Zou ik zal een straks zeggen. familiebedrijf. U bent een zelfmeet ondernemer. Um, u kunt heel goed inschatten. wat die crisis met uw bedrijf doet. En u kunt, heeft ook voldoende buffers. Nee, nee, om nee, dat nee. een aantal de, jaren de, op te vangen. Deze Is crisis. Ja, deze crisis. Ja. Echt, die, die slaat erin. Dat, dat, dat, dat, dat moet je niet onderschatten. Dat moet je echt niet onderschatten. Ik denk dat. Ik heb Maria van Hoeven gesproken. Die was toen al minister. Toen had ik het er al over. Ze zei: niet al die. Ja, hier, die hier zitten, die voelen dat niet, die crisis. Die beuren allemaal salaris. Ja. Die, die voelen dat helemaal, die mensen niet. Ik bedoel, die zeggen, jij mis je ook een goed salaris. Jij voelt die crisis helemaal niet. Dat voelen alleen de ondernemers en mensen die ontslagen worden. Die voelen de crisis. En voor de rest valt het allemaal nog wel mee. Ja, ja, zo is het natuurlijk. Zo is het eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar maar Ga door, wat praten. wilt u mij zeggen? Nou, dan zeg ik, maak een goed sociaal ontslagrecht. Wat is al dat gedoe met die kartonrechtenformule? En al dat gedoe, daar moet je vanaf. En dat je gewoon mensen aan kunt nemen. En maar wat voor, en, en zekerheid, wat voor zekerheid hebben die mensen dan, ja, Dennis Wiesma? Zekerheid, zekerheid de van... wat is de zekerheid van je leven? Gewoon zeggen, maar als je een jaar gewijd hebt... en ik ga je na een jaar weg doen, dan krijg je van mij zoveel mee. Geen discussie. Het dus, gaat om maar zeker dat je er niet zomaar uitvliegt. En dat je, als je er uitvliegt, dat je het van tevoren ook een beetje weet. Als je nu kijkt in die flexcontacten, jongeren zitten met name in de nee, flexcontracten. Dat die worden dus... Uh, heel snel, heel vaak ontslagen. Nou, u zegt zelf, dat, dat is het vervelendste wat je, wat je kan overkomen. Nee, maar... Een van de punten nu in, uh, in dat sociaal akkoord... is ook een aanzegtermijn. Het houdt in, en uh, nu kan het van de ene op de andere dag zo zijn... dat je, uh, dat je niet meer werkt. Mm. Uh, er moet minimaal vier weken van tevoren... Dan moet dat gewoon uh, uh, bekend zijn. Want dan kan je ook anticiperen. Op maar daar, op gaat, daar wordt van zijn. de most over te, pra te praten. Ja, maar dan dat is dat er nog is geen zekerheid voor die mensen. Wat, wat ik ook heel belangrijk vind... dat werknemers vijf, zes of tien bazen... Hebben naar leven. Dat is een verrijking van je leven. Ja, nee, nee, nee dat bedoel dat ik, ik. Daar moet Je, je moet maar, goed sociaal ontslagen maar maar hebben. Er mensen die hoppen van de ene supermarkt naar de andere, naar de andere en dan een callcenter en dan naar de kroeg. Tuurlijk, dat is een absolute verrijking van je leven, maar dat wil je niet twintig jaar doen. Nee, maar dat hoeft er niet. Ah, nou, dat bent wordt er op beter. dit moment dus vaak wel zo. Nee, want nou, er is die banen nee. zijn er niet. En als ze er zijn, vlieg je er van de een op de andere dag uit. Nou. Het Sociaal Akkoord doet daar nu iets aan. Daar ben ik dus, dus ook echt blij om. Um, die ligt ook voor nul-uren contracten. Maakt, maakt ze veel onmogelijker. Want ja, je moet ook ergens op kunnen rekenen als je werk hebt. Ja, je hebt nul werk, maar je hebt wel werk. Ja, mm, wat is dat dan? He, dat zijn allemaal dingen die daar niet aan werken. Ja, wat hebben mensen daaraan, Van de Most? Aan zo'n zo nul-uren contract? In principe niet. Ben ik mee, maar dat moeten, moet moeten we wijken. We van, ik bedoel, dat moeten we wel Hoe groot is de flexibele schil, zoals dat tegenwoordig heet? Misschien lopen ik de rillingen moe... nu ook over uw rug, maar nee, ik nee, had even ik geen ander moe... woord. Ik heb een vaste schil. Ik werk weinig met uitzendbureaus. We hebben veel vaste mensen in ja. dienst. Hoeveel procent is flexibel? Ik heb bedrijf bedrijf bij de wijken, 80 mensen gemiddelde leeftijd, 18 jaar in dienst. Maar als je daar nu 10 mensen aan moet vloeien in een staalbouwbedrijf... Ja. In principe moet je eens kijken. Ik wil het niet. Ik probeer alles, en dan winnen De jongens ook wel... Dat ik alles probeer om die mensen aan het werk te houden. Maar ja, die zijn achter ja. Nee, maar, maar dan is dus de behoefte bij u als ondernemer aan ontzettend veel flexwerkers niet eens zo groot. Nee, maar ik denk heel veel familiebedrijven niet. Echt niet. Maar van waar, de... van waar dan toch uw pleidooi om dat nog meer flexibel te maken? Terwijl dat in de bouw en in de journalistiek nee, nee, al niet heel flexibel. erg is. Gewoon mensen uit zijn bureaus, in principe ook niet. Gewoon mensen aannemen. Is de wijk, is de wijk, is er geen wijk. Ja, dat houdt op. Ja. De, en, maar wel sociaal, ik bedoel, ik zeg, oh, als je een jaar bij een baas gewerkt hebt... dan moet je kunnen zeggen, vier, vier weken van tevoren op zeggen, of, of het is nog zes weken, maar ja. dat maakt niks uit. En gisteren dan ook nog een, een klein beetje mee. Heb ik geen probleem mee, hè, Mijn ondernemers geen probleem mee. Maar u wilt ge... niet vastzitten aan mensen uh, terwijl er geen werk is... en, en uh, moet die, die salarissen toch betalen? Een bedrijf moet door. Moet je eens kijken hoeveel bedrijven nu failliet gaan... die eigenlijk helemaal niet failliet maar de te gaan. Maar wat voor consequenties heeft dat Dennis Wiersma? Wat, wat nou ja dat je geen, eh, Als je naar een nog flexibeler situatie gaat... dat mensen wel wat geld meekrijgen. Het, het, het, het, het, het gevaarlijkste is natuurlijk in tijden waar mensen... het is al heel onzeker of je überhaupt rond kan komen... of je eh, nog je huis kan betalen of je kinderen kan onderhouden. Als je dan ook nog werk nog onzekerder maakt... Hè, dat het dus niet zeker is of je de volgende dag nog werk hebt... of je nog iets ermee ja, maar opbouwt. Ik of ondernemer... je pensioen, nee, maar wacht even, in die tijdelijk contracten... pensioenopbouw is niet goed geregeld. Als je ziek wordt, eh, na twee maanden lopen zie je... Contact af, lig je eruit. Uh, scholing, dat je even wil ontwikkelen naar een andere baan. Niet goed geregeld. Ja, hoe uh, zit het met pensioen op dat, in dat, dat systeem? Dat moeten we dus allemaal anders doen. Pensioen is gewoon in, in horeca. Uh, heeft pensioen, eigen pensioen uh, gebeuren. Ja, maar je moet ervoor zorgen dat die ondernemer overleeft. Van als er geen ondernemers meer zijn, dan is het gebeurd. D dat is het allerbelangrijkste. Ja, en echte ondernemers, wij als ondernemers, familiebedrijven is geld een middel en geen doel. En mij Kijk, care... al die beursgenoteerde bedrijven, al die grootbedrijven... bedrijven, daar gaat het om geld is een middel of een doel. Die gaan alleen maar voor geld. Dus de misschien speculaatie... zou je dan juist daar de flexcontracten de... moeten beperken, of niet? Ja, ja, die multinationals Ja, het doen. Ja, dat bedoel ik. Ik bedoel, die zei, daar mij zijn, het, die zijn wij het mee. ook eens. Daarom is scheppen, daar willen wij ook eigenlijk, als je het hebt over een arbeidsrelatie... Die, die is er in die familiebedrijven die u schept. Is die er nog? Heb je nog betrokkenheid? Oh, je nou, kent je werknemer? Dan. En in de grote bedrijven is het misschien meer een nummer. En moet je dan ook tegen zo'n bedrijf zeggen... nou, als je niet weet wat je allemaal binnen hebt... Dan, dan, en als je alleen maar mensen uh, goedkoop binnen wil halen... en er snel weer uit wil gooien, nou, dan, betaalde, dan betaal je maar wat meer. Hmm. Dan, dan, dus maar dan, meer. dan zou je dus eigenlijk moeten differentiëren... naar regelgeving over flexcontracting. Nou ja, en over, meer naar inspanning. Uh, uh, hè? Je het gevoel dat de je een gesprek duur. hebt met je, met je baas. En jij, als je begint uh, van nou wat, waar heb je behoefte aan? Wat voor soort werk wil je doen? Wat kan je goed? Uh, wil je ook misschien thuis werken? Als je dat gesprek op gang helpt. Hè, dan, dan is die flexibiliteit helemaal niet meer een soort dingetje, wat staat voor onzekerheid, maar dan staat dat ja. voor iets positiefs. Maar en dat een is een ondernemer dat die is. Ik ben, een, ik ben een verloren, familiebedrijven willen daar. Bij hmm. ons geld een middel. Wij willen gewoon een bedrijf voor continuïteit voor de toekomst. Ik vind nog niks mooier dat ik, mijn bedrijven die ik opgebouwd heb, die over twintig jaar nog bestaan. Dat is het allerbelangrijkste voor een familiebedrijf. En daar moeten jullie eens meer respect voor hebben. Voor die familiebedrijven. Jullie bedoelt de vakbond? De vakbond ook. Er wordt veel gekeken ja, naar die beurs. Dat naar die die grote bedrijven moet aanspreken. Dat gaan, nee, dat moeten jullie doen. Oh. Moeten wij dat doen als familiebedrijven? Ja, nee. En een nee, grote familie. Nee, die, die, en die beleggers. Nou, dat misschien, dat is misschien dat vind ik is in die zin wel een aardig punt van uh, Wiersma. Uh, is er binnen zo'n grote club als VNO-NCW, uw koepel? Die ja, aan de bel. Voldoende oor voor de familiebedrijven voor de, het Mkb. Dat proberen ze. Maar het probleem is, ja, ik ben de heer eerlijk in. Ik bedoel, alle limbaarschapen, wat VNO betreft, die komen van de grote bedrijven. Dus ja. die krijgen dan meer. En ik ben druk mee bezig, want de VONSW heeft nu een DGA-club uh, opgericht. Directeur Grote Aandeelhouderclub. Aandeelhouder, maar het komt er niet uit. Want de grote. Ja, noem maar een voorbeeld. Want ik ben bij VONSW geweest. Ik heb met dat idee gekomen van die pensioenfondsen. Ik heb gezegd: ja. laat die pensioengelder hier wat meer in Nederland ja. investeren. Maar dan werkgelegenheid. Oh, dus dat niet hebben ze hebben die genomen. De, dat idee hebben ze meegemaakt. Ik was wietjes eerst op tegen, mag u best weten. Oh. En na de tijd, een maand later, toen is hij wel anders gaan denken. Waar was bedoel, hij er tegen? Ja, hij zei, dat moet je moet niet bemoeien, hij. dat is politiek. Ja, maar ik vind gewoon, wij moeten wel zorgen dat Nederland in de binnen blijft. Ja. Dat moeten de werkende ondernemers doen. Ja. Met werknemers. En daarom zeg ik ook, er moet veel meer respect komen voor de werkende man en vrouw. en de zelfstandige ondernemer. En als die het goed hebben. Dan gaat het met iedereen goed. Want dus u heeft een klein beetje voet aan de grond hebben. gekregen binnen VNO. Eigenlijk, met dat uh, met en ik ben nog steeds meer aan het vechten. Maar ik hoop dat <laughs> ja. het. Maar, Mag ik ook nog, mag dus nog het een vraagst, beetje lachen, ik. Ik ja, heb ik vind, ik vind dat een goed verhaal. Nee, ik zit er even te denken van. Hè, wat zou u nou nog voor tips hebben ook aan al die grote bedrijven. om nu toch jongeren een kans te kunnen bieden? Wat zou u nou nog mee willen geven aan al die grote collega's van u? Ja, uh, die misschien bedoel, anders familiebedrijven Of de fantastische. Maakt even. Dat is verschil. Doe de grote bedrijven. De grote nu kunnen doen om jongeren. te maar bier. die gaan alleen maar voor winst. Wat kunnen de familiebedrijven Die gaan, nou gaan alleen doen? maar voor winst. Dat zie je maar met die aandelen, die gaan alleen maar voor winst, winst, winst. Oké, okay, maar, maar de familiebedrijven, wat kunt u nu doen om jongeren een kans te geven? Wat zegt u tegen al die de familiebedrijven? Familiebedrijven bedrijven. willen dat. Ja. Ja, maar wat? Hoe doet ja. u dat? Goed, dan moet je zo dat de ondernemer kan onder, ondernemen. Dat we geld kunnen lenen om on te ondernemen. Maar dan lig helemaal stil. Kijk wat er gebeurt: en als je ik bedoel, werk als man, nee, dan kun je geen ja, ja, geld ja, ja. geven. Hè? Nee, ik heb het over de banken. De, de, ja. wil, is, de wil is er, maar de, de er moet nog even een, moet een praktisch, praktisch punt worden overwonnen waarschijnlijk. Een idee heb ik Laat eens kijken, wat gaan we maandag doen? Want we, zitten bijna, uh, we gaan het weekend nu echt in. De uh, uitzending zit er bijna op. Wat, wat is maandag uw eerste. Opdracht? Ik, ga maandag, uh, ik heb een park gebouwd in Duitsland, een funpark. En daar heb ik morgen met een journalist een uh, gesprek. En ik ga we het bedrijf bij langs. Ja. Over, Vliegt u erheen naar Duitsland met Nee, lg? ik ga met de auto. De auto. Uh, ja. Met de is niet zo makkelijk om overal te komen. Je mag ja. niet overal landen natuurlijk. Nee, nee. nee ja. Jammer is dat. Het wordt steeds moeilijker. <laughs> Dennis Wiersma? Ja, ik, ik ga twee hele leuke dingen doen. Ik ga in de ochtend naar Agnes Jongerius met ons nieuwe bestuur. Gaan we inwerken. Uh, dat dat wil is de groeten van mij. Het zou de groeten doen. En in de middag hebben we de laatste federatieraad, zoals dat heet, van de FNV. Dat is het overleg met alle voorzitters wat twee keer, uh, of één keer per twee weken samenkomt. En dat stopt, want er komt een nieuwe FNV en dan dat overleg is ook weg. Ja. Dus na 40, 50 jaar is dat het laatste overleg uh, waarin alle voorzitters... Oh. Wordt er bijna emotioneel van. Nou ja, dat is een leuke dag. Afscheid van de Federatiejaar. Hartelijk dank Dennis Wiersma. Nu nog voorzitter van FNV Jong. En Henny van der Most. Ondernemer. self-made man. Ik zeg ook die Engelse termen. Zelf begonnen. Groot geworden. 800 man in dienst. En helaas moeten de 10 uitwegen. Nou, hoop ik niet. U probeert ze nog binnenboord te houden. Hartelijk dank voor jullie komst. Zometeen de Autoshow. show. Ustapel? Yes. Samen thuis samen trots. Radio 1 en de ontknoping in de eredivisie. Nog één overwinning te gaan voor Ajax. Dat geldt zo verschrikkelijk weinig. En wat doen PSV, Feyenoord en Vitesse? Morgenmiddag alle wedstrijden vanaf half één. Met Ajax weer een twee. de breed en daar is de 1-0. Abo Feyenoord. Voorzet en daar is hij dan. RKC Vitesse. De bal van dichtbij En PSV NEC. voor PSV als de bal in de voeten ligt. De ontknoping in de Eredivisie. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.